Jobboot met het NOS-journaal. Op radio in en... Haase. De 93-jarige schrijfster overleed in Amsterdam na een kort ziekbed. Vanavond is er op Radio 1 een uitgebreide uitzending over Haase. Verder wordt de boekverfilming van Oerug morgenavond uitgezonden op Nederland 2. En maakt zondag het programma Boeken plaats voor een speciale uitzending over de schrijfster. Hella Haase wordt op haar eigen verzoek in besloten kring begraven.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 Een onderzoeksbureau had aangetoond dat de opbrengsten uit grondexploitatie in Meidrecht en Wilnis te optimistisch waren ingeschat. Gisteravond stapte burgemeester Burgman van de VVD al op. De Rondevenen wordt nu nog bestuurd door drie wethouders. Het weer, veel zon, maximaal tussen 21 graden op de Wadden en 25 in het binnenland. Ook in het weekend zonnig en warm. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is vrij druk op de weg. Er staan files van 3 kilometer en langer op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Afrid Bunschoten 5 kilometer. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam, voor Afrid Bunschoten 4. A4, Amsterdam Den Haag voor Woude 7 kilometer. A 12, Utrecht richting Arnhem voor Bunnik 5. A 27, Utrecht Almere voor Beeldhoven 3 kilometer. Op de A28 Utrecht-Amersfoort een lange file tussen de Uithof en Afritmaren Maren, 13 kilometer. Dat komt door een technisch onderzoek na een ongeluk. Eén rijstrook is daar dicht. Op de A44 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. De weg is bij Voorhout dicht, zat inmiddels een 4 kilometer file. En op de A44 van Amsterdam naar Den Haag staat volwassenaar nog eens 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 40 platen waarvan deze week 17 stijgers, 4 zittenblijvers, 15 dalers en 4 nieuwe binnenkomers. Ik denk dat ook 4 platen natuurlijk uit de lijst moeten verdwijnen. 21 weken lang stonden ze erin. Pitbull, Neo, Everjack en Naya, Give Me Everything Tonight. Gavin DeGraw, 18 weken, Not Over You. Een week minder, 17 voor Mohambi en Searching in The Coconut Tree. En Britney Spears, I Wanna Go, na 12 weken verdwenen uit de lijst. Een goede week is voor uh, Olly Harris. Mijn Hard skips beat. Stijgen in één keer 11 plaatsen. Snelste daler, ze de paar voor je. Op, uh, even kijken, Don Omar, Danza Caduro. Ook uh, Jesse G, Nobody's Perfect. En een beetje onderaan de lijst, David Getter, Ty Tyrus, Luda, Chris. Beide zakken namelijk 8 plaatsen. En langs genoteerd is Coldplay. Every chair drop is a waterfall op uh, plek 36.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 Sinds begin 2010 werden we overstroomd met hits van onder andere Edward Maya, Ina en uh, Ella Rosé. Ondertussen komen er steeds meer namen bij. En al sinds 2006 koord namelijk de Roemeense zangeres Elena hits in eigen land. Maar carrière begon pas echt te groeien toen ze in 2009 mee mocht doen met het Eurovisie Songfestival. De finale werd zetten uh, eindelijk 19e en dat alles toen met het nummer De Balkan Girls. De zomer van 2010 scoorde ze een van de grootste zomerhits van Roemenië, de Disco Romance. Inmiddels heeft ze in eigen land al twee nummer één hits geha gehad. En wordt het tijd om de rest van Europa ook maar te gaan veroveren. Dat gaat ze deze keer proberen met de, de Midnight Sun. Deze week het als eerste binnenkomer van de vier dus. Op top 38, de Roemeense Elena. En Binnenkomer van vandaag. Komt helemaal binnen vanuit Roemenië. Elena en de Midnight Sun. Plek 38 is haar deze week toegewezen. 37 vinden we Davi Ketta, Luna, Ludacris, de Little Bad Girl. Zakt acht plaatsen in de 14e week alweer. En dat doen ze dan van 29 dus naar 37. Van 30 zakken naar 36. Met 17 weken ook een van de langsgenoteerden. Coldplay en every chair drop is a waterfall.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 van het recordbrekende album We Found Love van Rihanna is namelijk het nieuwste wapenfeit van het album dat nog voor kerst in de schappen komt te liggen precies tijd tijdens voor de mensen die Rihanna helemaal de band vinden De timing zorgt er ook nog eens voor dat de zegetocht van Rihanna kan blijven voortduren maar kritiek is er ook wel hoor De Zwarte Madonna zoals zij zichzelf ziet is op We Found Love uiteraard goed hoorbaar en toch kan de plaat in het straatje dancepop worden genoteerd als ze weinig vernieuwend de herkenbare Colvin Harrison die uh, terecht als featuring wordt genoemd in dit nummer is uh, prominent aanwezig. En dat gezegd hebben er komt We Found Love zowel in het uh, clubleven als op de radio. Uitstekend tot zijn recht. We Found Love Rihanna featuring Colvin Harris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 So she ran away in a sleep mama mama, I'm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 So about tonight ay, ay. Oh.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 Ravijn is erg aanstekelijk en bovendien gebruikt de Rulo eindelijk iets geen samples uit een oud bekend nummer. En hij laat zich weer eens van zijn zachte kant zien, aangezien dit nummer over zijn grote liefde gaat. Het prijst meisje op wie hij verliefd is, It A Girls. Dat is niet erg bijzonder of origineel, maar wel typisch Jason Rulo. En daarom staat hij ook gewoon weer in de hitlijsten, deze Jason Rulo. We vinden hem op plek nummer 30 met zijn nieuwe hit dus It A Girl. Het ritme van Done. Ladies and gentlemen, let's go! Hit it. Oh yeah, yeah Oh yeah I've been looking under rocks and breaking locks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 Straks voor jou ook nog laatste nummer 22 de LMFAO en uh, Natalia Kills de Champagne Shower. No, no, no,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 Popping pop, pop. in the club, we light it up. Eighty hour, eighty hour, hour, hour, hour. Let the party ride. Boom. Guess who stepped in the room? Sky blue, red, full, and goon. Keep the butter, I got rum, nights on noon. And it's about to be a champagne masoon. Baby girl, you look chic. Come to the table and take a sip. Open wide, cause we're spraying it. 56 bottles ain't paid for steam.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 Poppin' in the club, we light it up. A hour, I said, champagne showers. Champagne showers. Pop, pop, pop, pop, pop. Poppin' in the club, we light it up. A hour, A hour, hour. Party people!